Michiel Koenen met het NOS-journaal. Op Terschelling zijn vanochtend zo'n 200 jongeren getest op corona in de speciaal geopende testlocatie. Vanmiddag horen ze of ze besmet zijn. De GGD Friesland hoopt zo te voorkomen dat besmette campinggasten en personeel van Jongeren Camping Appelhof de veerboot nemen naar het vasteland. Tot nu toe zijn er acht besmettingen vastgesteld. Dit weekend is de camping nog open, maar maandag gaat die, twee weken eerder dan gepland, dicht vanwege de uitbraak. Vooral het midden- en kleinbedrijf betaalt de extra energiebelasting voor de verduurzaming van de industrie. Dat concludeert Milieudefensie na een WOP-verzoek. In het klimaatakkoord werd vorig jaar afgesproken dat er een extra energiebelasting komt... bovenop de belasting die bedrijven betalen op basis van hoeveel energie ze gebruiken. Uit het WOP-onderzoek blijkt dat MKB-bedrijven 80% van de extra belastingopbrengst betalen. De twaalf grootverbruikers, zoals Shell en Tata Steel, betalen maar 20%. Tata Steel zou zelfs helemaal niet bijdragen. De rechtbank gaat een aantal verzoeken van Ridouan Taghi achter gesloten deuren behandelen. Zijn advocaat had daar ook om gevraagd. Volgens de rechtbank is het verzoek gegrond vanwege privacyredenen.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 Het weer nog. Vanmiddag neemt op steeds meer plaatsen de kans op pittige buien toe... met onweer, hagel en zware windstoten. Tot die tijd wisselen zon en wolken elkaar af bij 28 tot 33 graden. Morgen weer buien. Met 24 tot 29 graden is het dan wel een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 in in CFM tot zover Vind ik het. Van William met het nummer Revolution. Hier op ZFM Zandvoort als opener van het tweede uur van de ZFM Lunchroom. Van 1 tot 3 natuurlijk altijd hier uh, dinsdag, donderdag en vrijdag op ZFM Zandvoort. En we zijn er weer, het tweede uur. En uh, ook nog steeds mijn sidekicks. Hallo. Hi. <laughs> Hallo, Hi. jullie zitten ja, ja, We zijn gebleven, gezellig. Ja, en ook in het tweede uur houden we u op de hoogte van uh, alles wat speelt in Zandvoort en de regio. Uh, zometeen bellen we met uh, Daan Strang. Die loopt de beach clean-up tour helemaal van Den Helder tot Katzand in uh, Zeeland. Uh, veegt hij de kust helemaal schoon. En uh, over meer over die actie. Alles wat we daarvan willen weten. Dus zometeen uh, aan de telefoon. We hebben nog steeds een artiest van de dag. James Morrison natuurlijk. Brengen we deze, dit uur nog extra even aandacht aan. We weten weer wat we eten vandaag... dankzij het recept van de dag. Kan je al een uh, tipje van de sluier geven? Ja, ik, ik doe gewoon een lekkere salade. R lekker iets fris, zeg maar. Lekker een fris dingetje. Maar wat voor salade blijft... dan zeker even luisteren... tot uh, richting het einde van deze uitzending. Uh, maar we zijn nog maar pas aan het begin van het uur. Uh, hier is het nummer... Uh, James... Uh, nee, hier is het nummer Broken Strings... van uh, James Morrison dus... Uh, uit het album Songs for You... En uh, de, de, dat nummer kwam uit in december 2008 alweer. Uh, 21 weken stond het hoog in de top 100 in Nederland. De hoogste plek die het behaalde was uh, de vijfde plek. Dus uh, dat, is nogal, uh, dat is nogal wat. Uh, hier is dus James Morrison. Like you you for the last time, it's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't feel anything.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 James Morrison hier op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. Natuurlijk onze artiest van de dag vandaag, James Morrison. Aan de andere kant van de lijn is aangeschoven Daan Strang van de Beach Cleanup Tour. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, leuk dat ik er ben. Ja, zeker. Hartstikke leuk dat je even tijd hebt kunnen vrijmaken om in onze uitzending te komen. Want ja jij bent sinds 8 augustus bezig om de kustlijn van Nederland een beetje meer op te ruimen. Uh, ja, dat klopt. Je, je bent uh, uh, uh, afgelopen zaterdag begonnen in uh, uh, Den Helder. Dat is zeg maar het startpunt. En uh, je finish, uh, dat ligt ergens in Zeeland. Ja. Hoe is deze actie ontstaan en hoe gaat het zeg maar een beetje lopen? Uh, om daar maar eens mee ja. te beginnen. <laughs> ja, nou kijk, uh, de actie, ik maak zelf al, uh, ik denk een jaar of vijf, uh, overal waar ik kom, uh, zwerfafval, uh, ruim ik op. En ik maak uh, al vijf jaar lang stranden schoon. Dat doe ik individueel als ik bijvoorbeeld mijn honden uit ga laten. Maar ik organiseer ook beach cleanups. Uh, bijvoorbeeld in Wijk aan Zee elk jaar. En toen ik uh, twee maanden geleden in coronatijd, in quarantaine, uh, over het strand liep. Uh, en er een storm was geweest. Lag er zo ontzettend veel. Ik woon in school. En ik ging uh, 500 meter lopen. Mijn zakken zaten vol. En ik kon ook niet meer dragen. Dus toen zei ik tegen mezelf, nou, uh, ik ga weer een beachcleanup organiseren, uh, juist in coronatijd, gaan we gaan op afstand. En uh, vervolgens kwam het nieuws dat de nationale clean-up niet doorging en de, de zesdaagse en de vijfdaagse niet doorgingen. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dat is niet handig, want vaak wordt er dan heel veel afval opgeruimd. Wat kan ik nu gaan verzinnen om zoveel mogelijk mensen toch te gaan vragen om hulp? Uh, want dat is wel nodig. En toen besloot ik om, uh, om uh, zelf de tour uh, te gaan organiseren... door te zeggen, jongens, ik ga het in ieder geval doen. Uh, willen jullie me helpen? Dat kan. Loop dan een stukje mee of een etappe mee. En uh, om dat voor iedereen mogelijk te maken... heb ik besloten om maar gewoon uh, de hele ja. kust mee te pakken vanaf de neelder. <laughs> Helemaal naar, kat, naar Katzand. Ja, en uh, de, de, hoe gaat dat dan zeg maar, een beetje met als, uh, als uh, mensen zeg maar, mee willen lopen? Uh, de, uh, gebeurt dat al? Ja, dat gebeurt zeker. Uh, de eerste etappe op zaterdag uh, had ik 15 aanmeldingen en er kwamen er uiteindelijk 7 met name in verband met de hitte en het verkeer uh, veel last minute afzeggingen van mensen die toch dachten van nou hier ben ik misschien niet fit genoeg voor. Maar mensen kunnen zich inschrijven via mijn site uh, yeah. zak.com events en dan, uh, uh, dan krijgen ze van mij een mailtje met instructies yeah. en dan verzamelen we op een startpunt en lopen we naar een finish en uh, tot dusver gaat het hartstikke goed. Vandaag uh, loop ik uh, nu bij Heemskerk met zo'n 20 mensen. En morgen vanaf IJmuiden naar Zandvoort uh, ja. met nog meer mensen. Ja. En elke, elke etappe lijkt het wel te groeien, dus dat is fantastisch. Ja, inderdaad. Uh, ja, je loopt nu dus uh, in de, de buurt van uh, Heemskerk. Wat heb je de afgelopen dagen al allemaal tegengekomen voor, uh, uh, op het strand? Ja, Want... nou, uh, uh, ik moet allereerst zeggen dat uh, dit is de zesde etappe is. Ja. Uh, elke dag zijn we wel meer gaan vinden, maar kwamen er ook meer mensen bij. Dus hoeveel we tegenkomen, dat varieert gewoon van de, de hitte en hoeveel we kunnen oprapen. Ja. Maar we komen nu in deze fase met name echt wel uh, heel weinig uh, oceaanplastic tegen in verhouding tot... de het zwaar vooral wat de bezoekers van de stranden meebrengen. Ja. Uh, zeker de laatste twee dagen ben ik ontzettend uh, ja, gefocust op sigarettenpeuken. Ja. Uh, ja. Mensen die drukken die in het zand uit en hebben misschien wel de intentie om ze mee naar huis te nemen, maar ik kan je vertellen, dat gebeurt dus echt niet. Ja. Overal zie je die dingen en die hebben 1 tot vijf jaar nodig om biologisch afgebroken te worden. Dus Dat is best wel een dingetje. En het is ja. heel klein om op te rapen. Dus, hè, ik buk elke keer als ik iets opraap ja. en elke peuk oprapen. Dat is best wel een dingetje. Um, en daarnaast natuurlijk veel pluis. Dat zijn de kleine touwtjes die van vissersnetten en okay. sleeptouwen uh, ja. aankomen. En, dan, en, en um, dat komt dus van, uh, vanuit de zee zeg maar aangespoeld. Maar natuurlijk die uh, sigaretten en zo en uh, ook andere afval dat Laten de mensen natuurlijk uh, liggen. Maar uh, ja, ja, je moet ook wel een scherp oog hebben... voor bijvoorbeeld die uh, sigaretten dan alleen al. Ja, absoluut. Ik, ik kijk veel naar beneden. Maar ik heb ook wel gemerkt in uh, vijf jaar tijd... dat je een soort van radar, uh, <laughs> een radar krijgt. Je kijkt om okay. je heen... En Tenminste, ik ervaar dat zo. Er is water hier te zien aan de zee, er is zand, er is lucht, er zijn mensen. En als je om je heen kijkt, dan zie je soms in één keer iets glinsteren. Dan schijnt de zon op een stukje plastic Dan weet je al, nou daar ga ik heen. En Op dat moment kies ik altijd het moment dat ik even goed naar beneden kijk... en uh, aan alles ja. wat ik er op de, dan tegenkom onderweg uh, op ga rapen. En er zijn ook hele grote, grote stukken die gewoon hartstikke schoon zijn hoor. Zeker in het hoogseizoen doen gemeentes... En strandpaviljoens en burgers best wel veel om ook hun best te doen. Uh, maar blijft er toch uh, desondanks toch heel erg veel achter. Ja. Inderdaad, het gaat om twee dingen eigenlijk. Het is allemaal zwerfafval. Voor mij vind ik altijd, ik geef mezelf dan zeg maar dubbele punten als ik oceaanplastic vind. Want dat is al helemaal de zee doorgegaan. En uh, toch ook aankomen spoelen. Maar uh, ik wil ook heel graag voorkomen dat er nieuw uh, afval bij komt. Ja. Alles wat wij meebrengen en op het strand vinden. We rapen gewoon alles op. Ja, zeker. En uh, uh, ja, je komt natuurlijk dan, uh, ja, sigaretten noemde je net al, dat zijn wel echt uh, dingen die je vaak tegenkomt. Uh, is er ook iets wat je bent tegengekomen van dat je dacht, uh, ja, uh, dat ik dat hier nog moet vinden op het strand, zeg maar? Is er ook iets opmerkelijks uh, wat je tegenkwam? Nou, ik heb uh, twee best wel grote, zware dingen gevonden. Eén uh, okay. was een, een, een scheepstouw of een sleeptouw van bijna 30 kilo. Zo. Uh, en dat verbaast me op zich wel, want uh, die vind ik in de herfst en de winter constant. Maar dit zijn typisch items die door de vele wagens... die heel ochtends vroeg schoonmaakt, yeah. vaak wel worden opgepakt. Yeah. Dus, uh, dus wat ik die nog vond was opmerkelijk. En gisteren vonden we uh, 19 kilo wegen... stuk plastic dat uh, helemaal in de fik had gestaan. Uh, dus zo. duidelijk helemaal gesmolten en weer gestold. En ik kon ook niet, op me uh, ja, kon niet zien wat het was geweest. Misschien dat het bijvoorbeeld zo'n visserskrap is geweest... of iets dergelijks, maar in mijn optiek zijn die niet zo zwaar. Dus ik, ik weet gewoon niet wat dat was. Uh, maar we hebben het uh, netjes afgevoerd... En voor de rest, uh, ja, we hebben ook uh, wat, wat diertjes uh, van, uh, kunnen behoeden van uh, ja. rood. Een hagedis en een meeuw. Oké. Okay. helaas, uh, gisteren troffen we een meeuw aan, een jonge meeuw, die aan de waterkant zwaar had. Uh, we hebben het gewikkeld in een, uh, in een nat shirtje en twee kilometer uh, meegedragen naar de finish. En we waren al best wel moe. Uh, helaas uh, moet ik mededelen dat de meeuw uh, het niet gered heeft. Maar okay. we hebben ons best, best gedaan. Ja, ja, nee, precies, <laughs> er, want... Uh, uh, jullie vinden van alles. Doen jullie daarna ook nog iets met je, dat afval? Jazeker. Ik heb met, uh, op de meeste etappes afspraken met gemeentes en vuilverwerkers... Uh, dat zij het overnemen. Uh, gisteren was een heel leuk voorbeeld. Uh, heb ik alle plastic flesjes die we op de route hebben gevonden... apart gehouden in zo'n okay. grote uh, IKEA-zak. <laughs> en uh, die hebben we meegenomen naar Castricum. Want daar heb je de Catchfish. En dat is een groot kunstwerk waar je de flessen in... De in de buik van de vis kan deponeren. Ze hadden gevraagd van, kan je nou al die plastic flessen alsjeblieft meenemen? Dus wij 15 kilometer lopen en al die flessen meeslepen. En toen hebben we hebben bij de finish hebben we de, al die flessen gedeponeerd in die vis... als een symbool dat wij achter dat project staan. Maar ook uh, ja, dat wij oorzaak zijn van, uh, ja, van al dat plastic in de maag van heel veel dieren. Ja, ja nee, precies. Het is natuurlijk ook uh, natuurlijk om de dieren een beetje te beschermen. Maar ook gewoon dat als je komt als bezoeker dat je een schoon strand uh, aantreft... Um, ja. Morgen en overmorgen kom je, kom je langs het Zandvoortse strand. Ja, wat ja. verwacht je na, na een week uh, vol toeristische uh, dingen hier natuurlijk uh, aan deze kust? Ja. Nou ja, kijk, ik, uh, ik weet natuurlijk ongeveer hoeveel inschrijvingen er zijn. Wat ik in ieder geval verwacht is dat er steeds meer mensen gaan meedoen. En dat is geniaal, want het doel van de actie is bewustwording en activatie. Hè, bewust worden dat, uh, dat wij een impact hebben uh, op het klimaat en op de natuur door onze consumptie. En activatie ja, door te helpen om het op te ruimen. Um, en uh, ik verwacht dat er uh, toch nog best wel veel uh, ja, dagelijks zwerfafval van badgast ja. gevonden zal gaan worden... Uh, tussen IJmuiden en Zandvoort zit nog best wel een groot stuk wat over het algemeen niet altijd even druk is. Nee. Um, dus ik verwacht dat als we daar veel gaan vinden, dat we misschien best wel een beetje langer met ons mee moeten gaan slepen. Omdat er ook wat minder pakken staan, heb ik vernomen. Ja. Um, dus uh, nou, het worden in ieder geval hele mooie etappes. Uh, prachtige natuur natuurlijk ook. Uh, lekker <laughs> weertje. En ik hoop gewoon een hele gemoedelijke sfeer. Want ja, dit zijn niet dagen waarin ik alleen maar stil wil staan bij de musere rondom zwerverval, maar vooral ja het gezellig hebben en enthousiast uh, een goed gevoel krijgen bij het opruimen ervan. Ja, precies inderdaad. En, uh, je noemt net al een beetje wa de warmte Va vanavond. Gaat het uh, langzaamaan afkoelen. Hoe was dat de afgelopen dagen? Want oh. ja, mensen, ja. mensen zeggen natuurlijk je eigenlijk niet te veel inspannen en dan... Uh, Doe jij dit, zeg maar? <laughs> ja, nou, ik ja, klopt. Ik heb een maand geleden al gecraserend gezegd: Je zal het zien. Dan ga ik van start. krijg ik een hittegolf. Misschien wel van drie weken. Gelukkig gaat het nu wat afkoelen. Ik, uh, vandaag is eigenlijk, ben ik helemaal eerlijk. Vandaag is de eerste dag dat ik uh, aan het begin van de dag al merkte: Oké, okay, ik begin nu wel te voelen dat ik echt ja. uh, behoorlijk veel kilometers in de benen heb. En, uh, en dat komt natuurlijk ook omdat met de warmte, ja, ik in ieder geval slaap net iets minder diep, lijkt het wel. Ja. Uh, dus ook s'nachts uh, kan je iets minder herstellen. Uh, overigens zijn de, is het lichaam gewoon nog in goede conditie. Mijn uh, spirit ook. En uh, ik kan alleen maar hopen dat het uh, niet nog twee weken lang uh, 30 tot 40 graden gaat nee. worden. Nee. Maar hoe dan ook, ja, ik ga hem lopen. En welke waarschuwingen nee. ook. Ik, ik geef ook aan alle vrijwilligers uh, zoveel mogelijk tips en tricks om... Uh, het hoofd koel cool te houden en heel eerlijk, we hebben het ook lekker rustig aan gedaan de afgelopen jaar. Oké, okay. nou dat, dat is mooi om te horen in ieder geval. En uh, voor, voor meer informatie over de actie en ook eventueel als je je wil aanmelden, waar kunnen ze terecht? Ja, uh, nou het makkelijkste is op mijn website, dat is www.plogzak.nl Com. Ik zal dat spellen plogsac.com. Slash events en daar staat alles. Kan je aanmelden, zie je de etappes. Maar kan je ook bijvoorbeeld doneren. Want ik zamel tegelijkertijd geld in voor twee goede doelen. Ja. Die vervolgens daarmee weer meer cleanups gaan organiseren op het land en op het water. Dat is uh, hartstikke, hartstikke mooi om te horen. Voor herhaling vatbaar uh, deze actie van volgend jaar. Ja, zeker. Nou, nog sterker. Uh, ik, ik kan wel verklappen dat ik van plan ben om ook in andere seizoenen nog een aantal etappes over te gaan doen. Okay. Zodat, je ook, zodat je ook kan zien hè, hoe, hoe ziet het er in de zomer uit, ziet het in de herfst uit hoe ziet het in de winter uit. Want we hebben een beetje een representatief beeld van hoe het hele jaar lang uh, er komt, wat er komt aanspelen ja, in ieder geval. Uh, en uh, ik krijg zoveel leuke reacties, ook al vanuit België bijvoorbeeld. Nou, misschien, heel misschien, uh, komt er ook nog wel een beach cleanup tour uh, aan een andere kust van een ander land. En volgend jaar, ja, ik kan het natuurlijk niet voorspellen hoeveel initiatieven er dan zijn. Maar het, ja, ik krijg er zoveel positieve energie van. Ja. De grote kans dat ik het wel weer een keer ga herhalen. Ja, daar kunnen we alleen maar naar uitkijken. Nou, hartstikke goed dat je dit doet. Ik val ook de complimenten van mij uit en ik denk ook wel vanuit de luisteraar. En over ja. die luisteraar gesproken, heb je daar nog een boodschap voor? Nou, zeker. Want ik uh, kom vrijdag uh, en zaterdag uh, langs Zandvoort en in Zandvoort. Twee hele mooie etappes. De etappe van Zandvoort en Noordwijk is een lange, 17. Dus ik kan gezelschap gebruiken. Die uh, met een energie ook mij voorttrekken. Uh, mijn oproep is, uh, nou, als je mee wilt doen, dan kan dat nog zeker. Je kan je daarvoor aanmelden voor, voor op de site blogzak.com events. Maar waar ik ook op wil roepen naar iedere luisteraar... als jij nou je steentje wil bijdragen, doe in ieder geval twee dingen. Wees bewust. En activeer jezelf. En dat kan je doen door het volgende. Erken dat het plastic zwervenvalprobleem bestaat eh, door bijvoorbeeld eh, in jouw straat eens dus in de bosjes te kijken. Als je er wat ziet liggen, activeer jezelf door het op te ruimen. En ik garandeer je, het geeft je allemaal emoties. Maar wat er overblijft is een goed gevoel. En als het dan echt goed voelt, organiseer dan alsjeblieft je eigen cleanup. Misschien in de straat, misschien in het park. Maar organiseer je eigen cleanup, want als we samen hierachter gaan staan, ben ik er echt van overtuigd dat we het probleem kunnen oplossen. Dat zijn mooie woorden, Daan. En uh, hierbij wil ik je ook bedanken voor je bijdrage. En nog uh, veel succes uh, de komende weken. Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke goed. Ja, succes. Dankjewel. Hoi, hoi. Dank je wel. Wij gaan luisteren naar het nummer uh, Bottom of the Sea van Sean uh, McConnell, de ZFM Lunchroom. sick and tired. the blue.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 Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt op deze donderdag geregeld. Vanmiddag komen er schapenwolken tot ontwikkeling en deze kunnen uitgroeien tot stevige regen- en ooiersbuien. Bij buien is kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De temperatuur is nog steeds tropisch en stijgt naar 31 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Opnieuw kans op veel regenwater, hagel- en windstoten. De temperatuur blijft voor het eerst sinds vorige week vrijdag onder de 30 graden. En het wordt maximaal 27 graden. In het weekend wordt het wisselvallig zomerweer met een mix van zon, wolken en buien. De temperatuur stijgt zaterdag naar 25 en zondag naar Ongeveer 28 graden. Volgende week wordt het langzaam minder warm. Maandag is het nog 25 graden en volgende week vrijdag ligt de maxima waarschijnlijk rond de 22-23 graden. Het weerbeeld laat de mix zien van zon, wolken en enkele buien. Het wordt in ieder geval aangenamer weer. Mooie zomer toch? Heerlijke zomer. Dan was het weer. Zie het en zo. Question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Yeah. It's the dun the dun dun I still got a lot of shit to learn, I'll admit it It's the dun the dun dun I still got a lot of shit to learn, I'll admit it Feeling like a digit in a system Just another stupid number, I don't know, no, no Everything is twisted, I can feel it It's another stupid summer where it's cold, cold, cold And we could do it on our own Head up to a place where maybe no one goes In a rocket full of liquor In a Polaroid for pictures Baby, you should stab me before I lose control How imperfect a person am I? Go through your person, put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was the question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my It's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn. I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. And it done, it dun, dun, We still got a lot of shit to learn, just admit it. And it done, it dun, dun, We still got a lot of shit to learn, don't you get it? Uh, got your finger on the trigger and you aiming at the mirror, don't you shoot, that ain't you now. Nah. Cause on the outside you pretending, but you hurting in the inner. What's the truth, what's the truth now? Nah? How a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 the dun dun dun I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Let To Learn, het nummer van Lou Christopher hier op ZFM Zandvoort. Uh, Let To Learn, dus uh, hier uh, een hele mooie tekst, uh, al zeg ik het zelf uh, zeker dan het refrein. We gaan over naar uh, de. Ja, want er is. Ondanks alle omstandigheden en zo, elke week weten we toch weer een leuke kalender samen te stellen. Wat is er te doen de komende weken in de omgeving? In uh, zaterdag 15 augustus bij Caprera. Altijd een hele leuke locatie om even naartoe te gaan. Treedt uh, wederom Willeke Albertje op. En er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor vijf uh, uur en om acht uur. En de deur gaat open als u om vijf uur gaat, is de deur open uh, om vier uur. Gaat u om acht uur, dan is die om zeven uur open. En tickets kunt u nog bestellen via caprera.nu agenda. Wat leuk. Dat is uh, niet zomaar een artieste. Nee, zeker niet. En ze vindt het vreselijk leuk om hier op te nemen. Ja. Dus en denk het is zeker dat, een, een prachtige plek natuurlijk, het openluchttheater. Uh, ja, heel mooi daar zo. Dus, uh... En dan heb ik uh, voor de liefhebbers, dat is uh, Miss Montreal. Aha. Zij treedt uh, ook bij Cabrera uh, op, op 4 september. Daar zijn ook nog kaarten verkrijgbaar. En uh, daar is de aanvang om 6 uur... En de deur gaat open om 7 uur. En ook daar kunt u kaarten bestellen bij caprera.nu. Dan hebben we voor het circuit ook nog een paar leuke dingen. 29 augustus is daar de Nederlandse kampioenschappen inline skating. Oh ja. Dus ja, dat klopt dat, inderdaad. Uh, daar, kunt u, daar, kunt u, daar kun je er gewoon naartoe. Eh. Uh, 30 augustus is daar American Sunday. Dat is, uh, de, wordt georganiseerd door uh, Automotive.com. Nice. Uh, uh, daar kunnen jullie ook tickets nog uh, reserveren. Ja. Doe dat wel voor. De, ga er niet zomaar heen. Want met je corona. Nou, je komt er je niet weet... in, hè? Want alles is op reservering ja. in principe. Dus doe het, dat uh, wel. Uh, maar um... wat, uh, nog even terug naar dat inlineskater, dat is uh, leuk. Aan het aantal weken geleden kondigden we hier op deze zender, dat evenement aan dat het er zou komen. En dat is dus het eerste evenement, uh, het grote evenement... wat gaat gehouden worden op een volwaardig F1-circuit in Nederland. Uh, in Zandvoort uh, hè, natuurlijk. En dat is natuurlijk wel heel speciaal. In plaats van Formule 1 de auto's rijden daar dan uh, inline skaters. Uh, iets minder herrie, maar uh, ik denk dat het nog wel met een aardige snelheid gaat... als ik dat soms uh, zo zie. Kan jij een beetje skaten of niet? Je zit nu al meteen te kijken of je te koop bent. Ja, ja. Ik, ik ga het gaan kopen. Ik ga Zo meedoen. Gratis, hè? Had, je, had je nog iets uh, voor op de agenda? Uh, ja, ik heb... Uh, en dat is, wat, uh, dat is morgen al. Ja. En dat is de altijd leuke markt op de boulevard. Dus toch nog... ondanks alles veel genoeg te doen. Zeker. Nog een klein dingetje. Dat zou ik bijna vergeten. <coughs> maar ook wederom... even het circuit uh, vragen... of het allemaal doorgaat... 4, 5 en 6 september, de historische Aha. Grand Prix. Ja. En voorafgaande is er een expositie in het Zandvoort Museum. Sorry. Nou, dat is uh, inderdaad. Het Zandvoort Museum uh, doet jaarlijks de... Historic uh, Grand Prix-tentoonstelling uh, uh, uh, in het Zandvoort Museum. Ja, hoe kan het ook anders? Een tentoonstelling van dat museum is natuurlijk in het Zandvoort Museum. Nou, lekker logisch weer dit. Maar in ieder geval: Historic Grand Prix, ik ben er ontzettend fan van. Uh, ik ben eigenlijk vanaf editie nummer 1 erbij geweest. En. Uh, dat is dus al best wel wat uh, jaartjes, zeven ja. jaar of zo. Ja, het gaat niet in, meer door het dorp. Oh, Oké, okay. dat kunnen we niet meer verwachten. Ik ben er. Ik ben dat er niet in het dorp komen. Uh, nee. Die Parade gaat inderdaad niet door. Omdat inderdaad, ja, als je daar zo'n heel publiek zoals dat jaarlijks gaat uh, moet organiseren, dat gaat nogal lastig. Hm. Uh, en ook uh, publiek bij de historicum pre, dat is nog lastig. Maar ze hebben van tevoren aangekondigd dat het in principe niet zo is. Dus dat het alleen uh, er wordt gereden zonder. Ook op het circuit kijken. is niet de bedoeling uh, dat daar mensen naartoe komen ik, om die ik, auto's te bezichtigen. Ik ga ervan uit dat ze daar druk mee bezig zijn om dat alsnog een beetje te kunnen organiseren. Want het is wel altijd een uh, hele leuke uh, happening als eerste weekend van september. Ja, nou ja ik zou, dat, dat, Daarom zeg ik ook, neem even contact met het circuit voor de informatie daarover. Ja. En, en uh, in ieder geval komen wij er voor die tijd nog op terug. Ja, zeker. Zo, nou wat een uh, leuke agenda, zoals we al zeiden. Er is genoeg te doen in, Zand, uh, in Zandvoort en omgeving. Dit weekend is dus, uh, al een optreden van Willeke Alberti uh, in Caprera. En daar is altijd genoeg te doen. Kijk op caprera.nu Circuit. Uh, Zandvoort heeft natuurlijk ook een website. En het Zandvoortmuseum.nl voor meer informatie. Get lucky! Van onder meer Barrow Williams hier in de lunchroom huh.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 Helemaal vrolijk van bij het horen van dit nummer Get Lucky. Helemaal uh, volop gelukkig hier op uh, ZFM Zandvoort bij de ZFM Lunchroom. Leuk dat u nog steeds luistert. Dit was een nummer van Pharrell Williams en Now Rogers uit het uh, album Random Access Memories. Ja, en deze is ook wel een memory uit 2013. Een lekkere zomerhit voor de mensen die nu luisteren uh, van mijn leeftijd. En ik weet dat er een aantal zijn. Stuur me even een appje of uh, kijk even wat je van dit nummer vond. Uh, want dat is uh, leuk om te horen. Uh, daar hebben we nog wel wat herinneringen aan, zeg maar. Uh, mijn favoriete deel van de uitzending komt altijd aan het einde. Een soort toetje van de uitzending. En dat heeft er ook mee te maken. Het recept van de dag. Wat eten we vanavond? We eten vanavond een uh, bietensalade met geitenkaas en walnoten. Het is een uh, gerecht voor vier personen. En je ja. hebt daarvoor nodig. Je pen en papier bij de hand, Jammer. Uh, ja, ja. Martin? Ja, ja. Ja. pen en papier Ja, ja kijk, kijk, kijk, u, kijk, u hoort de pen. Zo, ja. Prima. Je hebt nodig. Twee gekookte en gepelde rode bieten. 150 tot 200 gram zachte geitenkaas. 1 theelepel vloeibare honing. Een anderhalve eetlepel azijn. 1 theelepel mosterd. Vier eetlepels olijfolie. Een beetje zout en peper. één eetlepel klein verknipte bieslook. 100 gram gemengde bladsla. Ja. En 50 tot 75 gram walnoten. Dus eigenlijk waar het op neerkomt... Uh, ja. allemaal lekkere dingetjes en de bieslook moet naar de kapper, zeg maar. Ja, Hoe bereid je weet. het? Nou, de bereidingswijze gaat als volgt. Snijd uit elke biet twee mooie plakken. Van ongeveer, pak weg... Centimeter dik. Oh, dus, dus ook een cent. Dus uh, je moet een centimeter erbij hebben, ja. Een liniaal. Maar uh, die stonden niet bij de benodigdheden. Nee, wat maar, is dit nou weer? Ja, maar. We gaan door. Precies. Snijd de rest van de biet in dobbelsteentjes. Verwarm de grill van de oven voor. Weet je wat je met voor. Ja, ja, ja. Dat je erin zit in ja. de azijn en mosterd en schenk hier al roerend de olie bij. Breng op smaak met zout en de verknipte bieslook en marineer hierin de blokjes biet. Lekker. Verdeel de geitenkaas over de plakken biet. Bedruppel de kaas met de vloeibare honing. Schuif de plakken biet met geitenkaas onder de hete grill... tot de kaas licht begint te kleuren. Verdeel de slaapblaadjes in een cirkel op vier bordjes. Schep de gemarineerde blokjes biet met de dressing hierover. En leg de gegrilde biet met kaas in het midden. En bestrooi met de walnoten. Nou, eet smakelijk. En ik zeg, eet smakelijk. Hoe lang moet het? Hoe lang? Wat? Hoe lang duurt het om het te maken? Uh, vijf minuten. Vijf, vijf minuten. Ja. ja, dat is zo uh, gedaan... Uh, Weet je, dat kan je gewoon... Dat, dat moet je gewoon Gewoon makkelijk eten te en maken. En eten moet je met liefde ja. maken. Ja. Dit recept is terug te vinden op de website smulweb.nl. En dan even zoeken naar een lekkere bietensalade. En anders luistert u dit fragment nog een keertje terug. Want het was weer uh, om te genieten, het ja. recept van de dag. En anders vraag ik mijn zus nog een keer. Ja. <laughs> Dankjewel. Oké. Okay. You ready? Let's go. We ain't never going back again. You're in my Chevy and I'm doing 88. We're playing music, eating lens. I look at you, and it seems so far away. Around the corner, there is no man's land. There's sparkles even beneath the trembling, sunny sky. You turn the volume, and you take my hand, and I I hear the summer go. It's five to nine. Play me songs from summer. Maybe five. You guess what? And I guess why? This is coming close Louis Lurie's birthday. Day. I need a meeting, and I saw your face tonight. I, I hear the summer go. Goal. nummer Summer Go, met een heerlijk zomers uh, muziekje, deuntje, hoe noem je het ook weer een mixje lekker eronder hartstikke goed, van de artiest Hartenbeest ja, van wie het pseudoniem is, dat mag je maar lekker zelf gaan uitzoeken uh, maar ja, het is uh, in ieder geval uh, hartstikke positief, het liedje Summer Go van uh, Hartenbeest, uh, een lekker deuntje hier op de Zandvoortse Radio, in deze zomerse temperaturen, uh, zoals u van ons gewend bent de laatste weken uh, besteden we ook nu nog eventjes in de laatste minuten uh, aandacht aan de artiest van de dag. En dat is natuurlijk James Morrison. Vandaag 36 jaar oud geworden. En hij heeft wat mooie muziek gemaakt. U hoorde al twee nummers van hem eerder deze uitzending. Uh, dit liedje wat nu klaar staat is een vrij nieuw van hem uit 2019. Uh, uit het album You're Stronger Than You Know. Hier is het nummer So 17 Beautiful couldn't think of nothing else. I got mine. I never gave anything away. I was just thinking of myself. All the times you said you'd love me. I never gave didn't tell you, and I don't know why, why, why, cause you're so beautiful, so beautiful, so beautiful to me, you're everything that I'd ever need, it was a shame I couldn't see, and now that I told you, I feel so free, cause you're so beautiful. Much older. I guess I've learned from my mistakes. For the first time. Ik ben, ben ik blij dat dit onze artiest van de dag is? Want wat een mooie muziek maakt hij. Wat vonden jullie van onze artiest van de dag? Ja, Mo ik, hij viel mij mee. Ik kende hem niet, maar nu dus wel. Nu dus wel? Nou, dat is uh, alleen maar mooi. Inderdaad, 15 miljoen keer gestreamd al dit nummer op uh, Spotify. So beautiful, uit 2019. Dus we gaan er een beetje einde aan breien. Ja, dat is deze... relaxe muziek, ja. Ja, zeker. We gaan een beetje een einde aanbreiden aan deze uitzending. Dit was ZFM Lunchroom van 14 augustus. Nee, doe maar de 13 13, 13 augustus. Uh, elke 2020. Dinsdag, elke dinsdag, donderdag en vrijdag op deze zender. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom ons programma. En blijf op de hoogte van de actualiteiten uit Zandvoort en de regio via onze Facebookpagina ZFM Lunchroom. Uh, morgen zitten hier Marja en Pim. En dan uh, gaan ze het heel uitgebreid hebben over... Trini Lopez. Ja, want die is helaas gisteren op 83-jarige leeftijd uh, overleden. Ja. Uh, maar morgen uh, gaan ze daar heel veel uh, aandacht of gaan ze daar aandacht aan besteden. En hele interessante dingen uh, ko komt u te weten, want ze gaan er echt iets leuks van maken. Dus, uh... Ja, dat past ja. ook echt uh, bij het weer hè. weer. Zijn ja. dus zo zomer, zo Braziliaan, past helemaal in het beeld van Zandvoort morgen. Ja, nou dat is hartstikke mooi. Zet dan zeker even van 1 tot 3 uh, de Zandvoorts Radio aan. ZFM Zandvoort, deze zender, deze manier van luisteren. Uh, morgen natuurlijk ook uh, van 5 tot 7 zit hier Walter Sands. We spreken weer alle leuke activiteiten, bijvoorbeeld met liefst uit uh, Zandvoort. Uh, maar vanavond, want er is nog eerder iets te doen op ZFM, is hier weer Jaap Koper met een reguliere uitzending van Alternative FM. We kijken er naar uit, maar wij gaan... Uh, uh, wij gaan uh, nog even het afkondigen natuurlijk met dank aan Daan Strang van uh, de clean-up actie kijk op blogzak.com slash events om je aan te melden en misschien mee te lopen vrijdag of zaterdag het wordt wat koeler, dus uh, uh, draag je steentje bij zou ik willen zeggen we sluiten af met deze uh, lekkere klanken op ZFM's antwoord ik wilde hem eigenlijk niet draaien maar ja dat zomerse weer moet ook een einde aankomen dus ook dit soort liedjes. <laughs> He, heel fijn weekend. En wat mij He, ja. betreft... tot dinsdag. Mooie dag nog allemaal. Ciao, ciao. Tot gauw. Nou. Leuk nou. dat je er was, was uh. Martin. <middels> tot I say me do it, I say me do it, say me do it. And girl, I tell me, send banana uh. me bananas away. Them see the lantern slice with them away. You know see? Hey. I say me do it. I say me do it, I say me do it, And girl, I tell me, send banana me bananas away. Them see the lantern slice with them away. Six, with it, cool, drop. Hey, like, come oh, on in our. Know,